Van vijf uur. Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. De megaklus van Rijkswaterstaat op de A1 bij Muidenberg veroorzaakt vooralsnog geen verkeerschaos. Er staan wel files door de afsluiting tussen Diemen en Muidenberg. Maar volgens de ANWB hebben veel mensen rekening gehouden met de werkzaamheden. Dit weekend wordt ook de nieuwe spoorbrug over de A1 aangesloten. Daardoor rijden er een week lang geen treinen van en naar Flevoland. Vanaf maandag heeft de A1 extra rijstroken en dan opent er ook een nieuw aquaduct. Met twaalf rijstroken onder de rivier De Vecht wordt dit het grootste aquaduct van Europa. Het aantal mensen in het illegale vluchtelingenkamp bij Calais in Frankrijk is de afgelopen twee maanden verdubbeld. Volgens de Franse autoriteiten zitten er nu bijna 7000 mensen in het kamp. Vluchtelingenorganisaties stelden zelfs meer dan 9000 mensen. Een half jaar geleden werd de helft van het kamp ontruimd, maar ondanks dat bleven er migranten komen. Ze willen vanuit Calais naar Engeland reizen en proberen aan boord te klimmen van vrachtwagens. Op landgoed Brombeek in Arnhem zijn de slachtoffers herdacht van de zogenoemde dode spoorwegen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarbij kwamen veel krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië om het leven. Japan nam tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden mensen gevangen na de inval in Nederlands-Indië. Die werden ingezet bij de bouw van een spoor, spoorweg tussen Burma en Thailand en een spoorlijn op Sumatra. Duizenden dwangarbeiders vonden er de dood. Nederlanders die terugkomen uit het zuiden van Europa moeten rekening houden met drukte op de wegen. Op de route van Spanje via Bordeaux naar Parijs was er aan het begin van de middag twee uur vertraging. Ook op de route du Soleil is het langzaam rijden. Andere routes vanuit het zuiden zijn eveneens druk. De wachttijd voor de Gotthardtunnel vanuit Italië bijvoorbeeld bedraagt een uur en twintig minuten. Dan nog het weer, af en toe zon en landinwaarts kan er een bui vallen. Het waait flink bij 21 tot 24 graden. Morgen wordt het wisselvalliger. Er vallen meer buien met lokaal kans op onweer. Het wordt dan een graad of twintig. Dit was het... N verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat alleen file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt Muidenberg, Vier kilometer door de wegwerkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De andere kant op is de weg helemaal dicht dit weekend... van Amsterdam naar Amersfoort... tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg.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 hier is hij dan weer ondergetekende verget, hier bij ZFM op die 106.9 vanuit Zandvoort. En uh, ja, we hebben een, natuurlijk een gast in de, in de uitzending. En dat is vandaag uh, Marike uh, Van Asch. En uh, ik zou zeggen in ieder geval, Marike, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe was de reis hier naartoe? Goed, ja? lekker, zonnig. Ja? Ja. Jullie zijn met de auto of met de, de motor begrijp ik? Nou, we komen hier wel eens met de motor ertoe, maar vandaag zijn we toch met de auto. Oh, okay. aan, ja. ja, een beetje, een beetje wind staat. Dus ja. Volgens mij moet de motor daar ook tegen kunnen. Maar... Ja, dat klopt. Maar ja, Zo'n warm pak aan, het is wel heel erg lekker weer. Ja, nou, ja. dat sowieso. Ja, als je goed pak hebt, dan kennen we tegen alle weersomstandigheden. Uh, ja, dat is waar. Dat is waar. Ook. Ja. Okay. Hey, uh, vertel even voor de luisteraars uh, ja, die jou uh, nog niet kennen. En dat zijn er misschien wel een heleboel. Dat denk ik, ja. Nou, ja. <laughs> ja, ja, misschien kunnen, zijn er wel mensen die jou kennen van, op een ander vlak. Maar daar komen we dadelijk eventjes op terug. Ja. Eventjes naar de muziek. En uh, ja, uh, vertel eventjes wie je bent, waar je vandaan komt. En, uh, ja. ja, nou, ik ben Marieke van As. En ik ben zangeres. En ik kom uh, uit Utrecht En vandaag uh, vanuit Noordwijk gereden. Dus het was wat dichterbij. Dat was heel erg fijn. Okay. En ik ben zangeres voor beroep, dat doe ik al een aantal jaren en ik heb dus sinds kort een eigen single uit. Ja, Flying Solo. Flying Solo, ja, ja inderdaad. Ja. Nou, ik heb uh, inderdaad het uh, nummer gelijk beluisterd toen ik het tegenkwam. Wat leuk, ja. Ja, ja dus uh, vandaar mijn uh, snelle reactie gelijk. Uh, nou ja, ja, je toen, was toen een van de ik, eerste ja. geloof ik met de vraag of ik uh, voor een interview uh, langs wilde komen. Dus, ja, dus dat ja, heb je goed ja. gedaan, ja. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, ja, het, het klonk gezellig. Dus uh, ik denk, nou ja, daar gaan we, daar gaan we voor gewoon. Leuk. Ja, het is inderdaad een lekker uh, zomersliedje. Ja, en uh, ja, hoe ben je eigenlijk daarin terechtgekomen? Hoe is het ontstaan? Hoe is het ontstaan? Nou, ik ben al een aantal jaren zangeres en ik zing al lekker op uh, bruiloften, feesten, partijen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is ook wel heel erg leuk om een keer een, een eigen liedje uh, te maken. En ik wist eigenlijk helemaal niet of ik dat kon, dus ik ben maar gewoon begonnen met schrijven. En um, ja, dat, dat lukte eigenlijk verbazingwekkend. Dus toen kwam er een, een liedje uit, heb ik zelf de tekst geschreven, de melodie geschreven... En vervolgens een producer gezocht die daar goed bij paste. En die heeft een heel mooie arrangementen bij geschreven. En toen was het liedje daar op een gegeven moment. Dat Flying een... Solo. Oké, okay, en de, dat is ook een bekende die dat uh, allemaal... Ja, dat is een producer, ja, producer van uh, Ali B onder andere. of Ojin okay. heeft hij ook nummers gedaan. Dus zeker een, uh, een bekende, ja. Oké, okay. ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Oh, leuk. Ja, ja. zeker. We gaan het doen. Marieke Van Ash en A Flying Solo... Look into my eyes, I ain't got no Hallo, Marike van Asch. En uh, ja, hier te gast bij ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Wethai. Ik zou zeggen een hele goede middag nog. Schakelt u net in. En ja, Marike. Ja. Ja, het, het, ik zeg het. Ik zei het net al. Het is een heel verrassend nummer. Dank je ja. Ja, Het is, het is ja. een, een riedeltje wat, uh, wat echt blijft hangen. Ja, klopt. Ik hoor het meer van mensen dat ze het als het eenmaal gehoord hebben, niet meer uit hun hoofd krijgen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje stiekem de bedoeling. Ah, dat is ja. de bedoeling inderdaad. <laughs> ja. Hey, uh, ja, jij hebt uh, ook, we hadden het er net al over, een, een coverband. Eigenlijk ben je daarmee begonnen. Hè? Ja, ik heb een band gespeeld, zowel van kleine, doe ik eigenlijk nog steeds hoor. Kleine settings samen met pianist, tot ook met trio, een pianist met drummer erbij. Tot een hele grote live band, inclusief ja, dansers. Uh, ja. Een formatie van hoeveel man? Die grote band, is. Uh, ja, dan zijn we toch wel met z'n achten geloof ik ongeveer. Okay. Ja, ja ik, ik heb wel wat, uh, wat foto's voorbij zien komen, natuurlijk. Ja, met mij erbij dan negen. Ik, ik moest even tellen, uh, hoor. Ja, <laughs> met ze negen in totaal. Ja, maar er stond in ieder geval een podium vol. Is dus ja, dat klopt. sowieso? Ja. Dus daarom vroeg ik mij af hoeveel mensen dus in de formatie uh, zaten. Ja, dat zijn vier muzikanten en dan nog twee vocalisten Dat zijn twee uh, meiden die ook meedansen, want we hebben een show van zang en dans. Ja. En dan heb ik ook nog twee, uh, twee showdansers erbij. Okay. Dus twee heren. Ja, en de band, dat is waar je, waar je mee begonnen bent? of... Uh, ja, ik heb je natuurlijk ook gespot nog met modellenwerk. Ja, dat klopt. Dat doe ik ook nog, ook nog bij. Oké, okay. ja. da -da daar ben je mee begonnen of ben je echt met de muziek begonnen? Ik ben wel echt met de muziek begonnen. En toen kreeg ik af en toe de vraag of ik een keertje op de foto wilde. En uiteindelijk is dat balletje op die manier ook gaan rollen. Ik heb ook wel uh, acterenopleidingen gedaan. Dus ik doe ook af en toe wat commercials waarin je me voorbij kan zien komen. Uh, inspreken of, of echt voorbij zien komen? Echt voorbij zien okay. komen, ja. Echt als actrice. Um, dus ik doe eigenlijk meerdere dingetjes die met een, ja, met een podium te maken hebben. Acteren, dansen, zingen en eigenlijk, presenteren eigenlijk doe ik ook regelmatig eigenlijk het hele plaatje. <laughs> maar mijn focus ligt de afgelopen tijd echt op, op het zangeres zijn. Dus daar wil ik me meer op gaan richten. Oké, okay. ik ga nog even een plaatje draaien. Ja, helemaal ik goed. Ik weet niet, uh, en Nassari, ik weet niet of je die kent... Maar... Ik ben heel slecht in het onthouden van namen, maar waarschijnlijk als ja, is, ik hem hoor, dan, dan het is, komt het nog een voor. is hier een Nederlandstalige, dus. Ik ben benieuwd. Ah, Oké. Okay. Verliefd zijn ken ik niet. En nummers verzamelen was mijn ding. Wist het zeker? Er was geen vrouw die mijn spel kon spelen. een wereld op zijn kop.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 Jij bent voor mij. Ik wil mijn liefde met je delen. Geen spel meer, dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij. Ja maar alles, jij bent voor mij. Succes is Nasseri, En jij bent van mij. De gast hier, Marike van Asch. Marike. Ja. Ja. We hebben, toch, we hebben toch nog een klein beetje wat gevonden. Wat we, wat we zo eigenlijk een beetje kunnen draaien. Een, een, een compilatie van... Uh, van eigenlijk allerlei eh, nummers die je tenminste gezongen hebt. Ja klopt. We hebben met, uh, met de band inderdaad een hele, hele show. waar ik dus net over vertelde. Met dus een hele grote band met wel negen, negen man. Ja. onstage, En uh, die kun je ook inderdaad vinden op, uh, op YouTube. Vind je ook een uh, compilatie daarvan. En uiteindelijk komt daar natuurlijk nu ook mijn eigen liedje in. Maar nu inderdaad een, uh, op YouTube staat inderdaad uh, de show zoals die tot nu toe uh, was. Ah, Oké. Okay. En uh, ja, je, je zingt natuurlijk op, uh, op Bruil of de Feesten en Partijen. Ja. En kunnen de mensen ergens jou daarvoor vinden? Eventueel. Ja, tuurlijk. Uh, Marikevanas.nl. En mijn naam, dat is altijd wel even een dingetje. Die schrijf je, dat schrijf je met A-S-C-H. Ja. Je zegt wel gewoon ja. as, maar je schrijft het inderdaad iets zieker. Uh, ja. Uh, dus als je dat <laughs> inderdaad intoetst, Marikevanas.nl, daar vind je uh, een contactformulier. Kun je mij gewoon een berichtje sturen. En op YouTube kun je ook nog filmpjes luisteren, natuurlijk, zowel van mijn nieuwe Single, Flying Solo, als van de show. Maar ik heb er ook een ceremonieliedje op staan voor mensen die gaan trouwen. Ja, en een Facebook. Uh... <kliek> Sorry? <tied> <tied> Facebook, uh, dat, uh, dat gebruik je wel alleen. Uh een artiestenleven of, of heb je ook nog een persoonlijke? Ik heb ook een privépagina, maar die gebruik ik inderdaad echt privé. En natuurlijk kunnen mensen mij gewoon volgen, mijn artiestenpagina. Dat is ook gewoon mijn naam, Rieke Van As. artiestenpagina. En daar kunnen ze ook een berichtje achterlaten? Ja, tuurlijk. Ja, okay. ja zeker. Hartstikke leuk. En ik reageer daar altijd op. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we eventjes deze formatie van YouTube draaien. Ja, met de hele show. Met de, ja, met, de met, de, met de band. En de, en de meiden ja. erbij. De Focus. Ja. Leuk. Dankjewel. gaan we doen. Dat was dan een, een, een samenvatting van allerlei uh, nummers die jij eigenlijk uh, ja, gedaan hebt. Ja, die we in ja. de show uh, inderdaad uh, nog steeds uh, doen. Dit was, een, uh, zoals je wel hoorde, een live uh, registratie. Ja, ja. Nou ja uh, voor mij niet helemaal alles. Ja hoor, helemaal live. Alles, ja, alles was live wat je okay. hoorde. Ja. ja, sommige nummers kon ik het goed horen. Maar, maar niet allemaal. Jij hoorde het publiek natuurlijk <laughs> ook, ook lekker. En, uh, ja, nee, helemaal, helemaal goed. Hey, uh, ja. Wat valt eigenlijk nog aan te vullen op het nummer van Flying Solo? Heb je daar nog iets? Ik kan wel even vertellen waar het liedje over gaat. Dat is misschien ja. ook wel leuk. Ja, ja. Uh, het nummer gaat erover dat je um, in je eigen kracht gaat staan. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat je je eigen dingen gaat doen. Uh, je eigen pad kiest. Uh, je vleugels uitslaat. En dan durft te gaan vliegen. Dus met andere woorden. Uh, als je het huis uitgaat. Dat soort tafereelen. En dan sla je eigen, eigenlijk je vleugels uit. En ja, ja. Okay. ja, eigenlijk iedereen in eigenlijk interpreteren op zijn eigen, eigen manier. Ook, ja, ook maar mensen al mensen gehoord die. Ik, uh, ik pak even de makkelijkste. De makkelijkste, weg. ja, zeker. Ja, als je het huis uit gaat, dan ga je inderdaad ook je vleugels uitslaan. Ja. En ja, soms ook, ook met je, met je werk. Dat, ja. je, dat je dat gaat doen. Wat, wat uh, waar echt je passie in zit. En waar je ja, met hart en ziel graag aan wil werken, dat je dat dan durft te gaan doen. Ja, ja. Nee, duidelijk. We gaan nog even een nummer draaien. Uh, Nee, nou, die krijg je vast wel. Despacito, <middels> mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Dan een bijlaar... en Elvis Crespo natuurlijk. En de de zoiets. Ja, ja, zoiets moet het zijn. Je het kan kent, golen. Ja, je, ja, ja je dat, gaat dat sowieso. Ja, en, en het is zonnig, ja. Ik was eventjes te laat met alle, alle toepassingen. Koptelefoon op morgen zitten zitten. Ja, dat kan bij <laughs> mij hoor. Dan mag je maar. Dus, ik was tegen je aan het kletsen. Dus ja, nee, ik was ook even ja. aan het kletsen, gewoon niet <laughs> aan het opletten, zo simpel is het. Hé, hey, ehm. Um, ja, bij Bruiloften, jij, jij doet ook uh, uh, ceremonies, dus. Ja, klopt. Ja, het ja, is zowel... nu ook echt uh, uh, trouwseizoen. Dat uh, loopt nog tot uh, ja, eind september ongeveer. En dan staan wij op het moment wel wekelijks bij een, uh, bij een ceremonie. Samen met mijn pianist. Dus met z'n tweetjes uh, verzorgen we dan een live muziek tijdens de ceremonie. Ja, de pianist van uh, Michael Rosato, zoals we het net al uh, over hadden? Ja, die zie je in het filmpje inderdaad. Ja, die gaat niet altijd met mij mee hoor, dat niet. Maar in het filmpje die ik heb op YouTube, waar ik Olaf of Missing van John Legend, dat is een van de meest aangevraagde liedjes van het afgelopen seizoen, door Bruidsparen. Dus ik dacht, nou, daar maken we een mooi filmpje van. En daar zie je inderdaad Erik van der Bovenkamp. Oké, okay. en jij eh, beslist daar zelf een bepaalde eh, periode voor? Voor die ceremonies? Of... Eh... Nee, maar het, het bruidsseizoen begint ja, zo ongeveer april, mei, tot en ja, met het is, september. Het is mij totaal onbekend, is onbekend. Hoor. Ja. ja, nee, het is ongeveer, eigenlijk zodra de zon gaat schijnen, zo'n beetje. Dat begint al vaak eind april. Dan barst het toch wel los en dan gaan mensen trouwen. En daar zijn wij dan heel graag bij om ja. de lijfmuziek te verzorgen. Ja, ik, ik zou ook gaan voor het, het betere weer. Maar ja, ja, was, er zijn ja. altijd nog mensen die in de winter... Ah, ja, we <laughs> hebben we wel eens een wintermailoft. Uh, dat absoluut. Dus staan we ook wel eens binnen. Maar dat is gewoon... Wel minder. Minder vaak. Ja, in, dit, in het trouwseizoen in de zomer. Dan uh, zijn we echt wel wekelijks uh, op pad. Oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval uh, uh, van, de, van de ceremonie uh, gaan we uh, nummer draaien van All of Me. John Legend, ja. Ja. What would I do without your smiling mouth? You drawing me And my head's spinning no kidding I can't pin you down what's going on Nummer? Ja. ja, heel mooi voor binnenkomst ja, is, van, de, van de bruid. Het is inderdaad een heel mooi nummer. En ja, ik, ik, ik, ik val er bijna van in slaap. Maar. <laughs> en je houdt meer van een lekkere uptempo dance soms. Ja, om een beetje dat wakker ook, te blijven. Ja, dat he? snap ik. Ja, dat is natuurlijk ook wel wat ik, wat ik nu maak. Maar uh, voor de ceremonies uh, zijn dit toch wel de mooiere liedjes uh, om, uh, om dan te zingen. Oké. Okay. Hey, en uh, ja, uh, dat, dat, uh, dat fotograferen, uh, dat, dat gebeurt nog steeds? Voor bepaalde merken? Of, ja hoor, uh, ja, ja, zeker. Ik word nog steeds regelmatig gevraagd als, uh, als fotomodel. Dus dat blijf ik er gewoon nog bij doen. En het acteren ook. En, en, en zingen. En, en zingen, vooral, en, zingen. En, vooral zingen. Vooral lekker zingen. Maar af en toe is het ook hartstikke leuk om nog even te kunnen acteren. Ja, nou, je, je hebt nog wel tijd voor jezelf, of niet? Uh, ja, ja, soms. <laughs> ja. Het is wel lekker druk, dat klopt. Okay. Maar op een leuke manier, ja. Ja, nou ja. Ik bedoel, je moet af en toe een beetje tijd voor jezelf ook vrijmaken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat lukt ja, dan hoor. Dan ja. dan is, uh, anders komt het niet goed. <laughs> nee. Hey, uh, ja, eigenlijk uh, hebben we eigenlijk niet uh, veel meer om te uh, draaien. Hey. Den, denk ik zomaar. Nee, hey, dat klopt. Nee, de volgende ja. single, uh, ja, ja, dan kom ik wel weer bij je terug. Dat lijkt misschien een goed idee. Uh, dat sowieso. Dan, uh, dan kan ik mij misschien ook wat, uh, wat beter voorbereiden. <laughs> dat is prima <laughs> hoor. Ja. Helemaal goed. Nou ja, ja, specifieke omstandigheden ja, is het gewoon niet gelukt. Dus, uh, Geen probleem. Het is gezellig om hier te zijn. Ja, ja. nou ja, ik en vond het ook gezellig tof, uh, tegen het uh, waarde. Ja, super tof dat je mijn liedje draait. Echt te gek. Ja, dat, dat gaan we zeker vaker doen. En uh, ja, ik hou het in ieder geval in de gaten. Ja, maar goed. Mochten mensen nou denken: van, nou, dat is een lekker nummer. Je kan hem downloaden op Spotify, op iTunes, Deezer. En natuurlijk op YouTube staat een videoclip. Want we hebben ook echt een hele gaaf videoclip opgenomen. in een hangar bij je vliegveld. Ja, dus ook zeker is, uh, de moeite ja. waard om die even te gaan, te gaan bekijken. En, uh, en, ja, en een like geven natuurlijk. En een like geven, ja, we zeker. Nou, ja, ja, en me volgen op Facebook kan, op Instagram, Twitter. Ja, ik bedoel, dat telt allemaal mee. ja Een reactie, een reactie is, altijd is altijd welkom, ik zou zeggen. Ja, absoluut, zeggen bij, absoluut. Ik ben YouTube. heel benieuwd wat ja. men ervan vindt. Ja. Ja. En natuurlijk mogen ze ook reageren op je, op je Facebook. Ja, hartstikke leuk. Een reactie op het nummer. Ja, op je foto acteert het Ja, alles dit. kan. Ja. <laughs> ik zie de reacties graag tegemoet. Is goed. Ik ga nog even een nummertje draaien. Een Nederlands nummer. en nummer. Ja, zij Willem Jacco Ricardo. Dat idee ze snel. Zij wist precies wat komen zou. Zij wist dat ze niet kiezen moest. Maar als ze hem ze zin niet gaf, dan was voor hem de tijd te Zij wilde. was toch wel een beetje bang. Ze wist precies wat komen zou. Ze wist dat ze niet kiezen wou. Maar als ze hem zijn zin niet gaf. Dan was voor hem de pret. Zij wil hem. Hij wil haar. Het wordt een lange hete zomenacht dicht bij elkaar. Maar haar verstand vertelt haar dat ze beter was is geen speeltje voor één nacht Ze had zich amper in bedrak Dan Jacco, Ricardo en zij Wilhelm. Nou, wat uit hem maar. <lacht> hey, uh, ja, tot slot. We hadden het er net nog over uh, concerten. Uh, geef je nog concerten en uh, zijn er nog kaartjes eventueel voor te krijgen en waar? Ja, zoals ik al zei, de komende tijd vrij veel besloten feesten. Dus dat is nou eventjes uh, een beetje jammer Dan kunnen mensen er niet naartoe. Maar um, 27 augustus op een zaterdag. Dan treed ik op in uh, in Vleuten. Dat is vlakbij Utrecht. En dat oh. is gewoon openbaar. daar hoef je ook geen kaartje voor te kopen. Je kan gewoon lekker komen kijken. Okay. En dan doe ik meerdere keren per dag uh, mijn nummer Flying Solo. Oké, okay. en dat is uh, gewoon gemeentelijk uh, iets? Ja, klopt. dus is daar een uh, feest, een vleutend uh, zonder, zonder hekken en... Uh... Zonder hekken, gewoon oh, okay. ouderwets, gezellig. <laughs> ja, zeker. Ook dus geen toegangskaartje nodig. Maar gewoon, uh, je kan gewoon gezellig komen kijken. Oké. Okay. Nou, dan uh, ja, gaan we eigenlijk een beetje afsluiten. Ja, helemaal goed. Ik zeggen in ieder geval uh, ja, bedankt voor de, jullie komst hier naartoe. Bedankt dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk. Ja, en uh, zeg ik, uh, we houden je in ieder geval in de gaten. Ja. ja en uh, mochten er wat, uh, wat leuks uitkomen weer. Uh, of eventueel een album. Ik weet niet of dat uh, zal voorlopig nog niet in de planning Volk zitten. Voorlopig nog niet. Nee, de volgende single, uh, dat zal eerder een, uh, een optie zijn. Een optie inderdaad. zijn. Ja, inderdaad. Ja. En het album uh, zal nog wel eventjes duren. Maar uiteindelijk zou dat ook wel, uh, is dat wel de bedoeling, ja. We gaan het afwachten. Ja, leuk. Hey. Dankjewel.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 Het para mi fue dura, cena que te llevo a la luna, Ik yo no meer. je yo Dit is niet me, me, me, gusta, me, sin me, now. 感谢 Young Cannibals uit de jaren 80 en Special Mind. En ja, dat is afkomstig van Elvis Presley, natuurlijk, uit de jaren 70. En ja, u luistert nog steeds naar Entertainment for You, ondergetekende vrijheid... tot de klokjes van 7 uur. En ja, we gaan langzaam naar de klokjes van 6 uur voor het nieuws. En ja, dus we gaan nog een paar plaatjes draaien. En we beginnen met Billy Ocean. En Love really hurts without you. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken.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 The pie.